Het is heel begrijpelijk dat u mij komt opzoeken. Ik had u verwacht. Gaat u zitten. Ik, ik kom van Etan. Woont u daar weer? Bij mijn ouders. Ik... U vond het moeilijk hier te komen? De mensen op straat kijken me na. Ja, dat doen ze mij ook. Dat is Voor mij minder prettig. Begrijp ik. ik. Ik heb zijn brief ontvangen. Misschien weet u ervan. Zijn laatste brief. De inhoud ken ik niet. Het is ook niet de bedoeling dat ik de brief laat lezen. Ik weet zeker dat hij onschuldig was. En ik ben niet de enige die dat denkt. Zeer zeker niet. Ook de jury was het niet eens. Hoe weet u dat? Ik weet het. Waarom zegt u dat niet? Dat lucht u op. Wie heeft u dat verteld? Ik, ik sprak iemand op het station. Uit het dorp? Ja, uit het dorp. De eigenaar van de slagerij? Ja. Oh, dus u... ja. Een neef van die man zat in de jury. Met deze dingen moet je erg voorzichtig zijn. Ik begrijp uw emoties. Iedereen zou zo handelen. U verloor een goede vriend. U spreekt geregeld over uw vriend. Hij was uw minnaar. Nee! Wanneer had de eerste ontmoeting plaats tussen u en uw werkgever? Richt u zich tot de jury! Een jaar geleden, ongeveer een jaar. Ik daar in dienst veertien maanden geleden, de dertiende maart, vorig jaar. Dat zal dat. In welke functie? Als assistente van de boekhouder. Was de boekhouder uw directe baas? Daar is nooit over gesproken. Ik deed natuurlijk wat hij me opdroeg. De verhouding tussen u en die boekhouder was niet ideaal. Hoe kwam dat? Het was gewoon geen aardige man. Stug. En? Ja, nooit vriendelijk. Dat was uw werkgever, meneer Fernando, wel. In het begin had ik weinig met hem te maken. De boekhouder gaf me werk op en dat deed ik. Waren er strubbelingen? Zijn er zijn nooit strubbelingen geweest. Was de boekhouder al onvriendelijk vanaf het moment dat u daar kwam werken? Nou, dat weet ik niet meer. Is het niet zo dat toen meneer Fernando u verschillende voorrechten begon te geven... ...de boekhouder zich gepasseerd voelde en toen, zoals u dat noemt, onvriendelijker werd? Nee, die man is zo. De boekhouder heeft verklaard dat hij ontslag heeft genomen... ...omdat de sfeer minder aangenaam werd toen u er drie maanden werkte. Oh, daar heb ik niets van gemerkt. Als de sfeer voor hem niet aangenaam was, lag dat aan hem... Hij liet me nodeloos werk doen wat niet noodzakelijk was. Hebt u zich toen beklaagd bij uw werkgever? Dat kan wel. Dat, dat weet ik niet precies meer. Toen de boekhouder van baan was veranderd, kwam er geen andere. Weet u daar de reden van? Dat waren mijn zaken toch niet? U bleef alleen op kantoor? Nee, er kwamen twee meisjes bij. U bleef uw werk doen in een kamer voor u alleen. Van de twee meisjes die volgens u erbij kwamen, deed één het werk van koffiejuffrouw en de tweede kwam net van school. Hoe verklaart u? De oude u? boekhouder die vroeger hier gewerkt had, deed veel werk thuis. Eens per week kwam hij dat halen. Bij u? Ja. U had dus de leiding van het kantoor? Dat is me nooit zo gezegd, maar daar kwam het wel op neer, ja. Vond u het niet een geweldige promotie binnen drie maanden? Zes maanden. Toen ik op kantoor was gekomen, ging de boekhouder die er toen werkte na zes maanden weg. Volgens de boekhouding werd uw salaris verdubbeld. Is dat juist? Dat is juist. Na zes maanden. Na zes maanden. Ja. U kreeg cadeaus. Een, een enkele keer? U hebt bloemen ontvangen. Uh, dat is wel eens gebeurd. Ook nog toen u bij uw ouders in Etan woonde. Eén keer, ja. Dat was ook de aanleiding dat u ging verhuizen. Waren uw ouders het niet eens met de verhouding? Ik had geen verhouding. Dat was toch de reden dat uw ouders aanmerkingen maakten op uw gedrag. Mijn ouders begrepen me niet. Nu weer wel? Ik heb toen een kamer gevonden in Arpagon, zodat ik niet elke dag met de trein op en neer hoefde te reizen. U vond de kamer met telefoon? Ja. Hebben uw ouders u wel gebeld? Niet direct. Wanneer dan bel? Uh, waarom? In godsnaam, waarom? Ik, ik, ik weet niet meer wanneer, dat is één keer gebeurd. Om te vragen of u terug wilde komen. Mijn ouders zijn oud. Zij begrijpen dit niet. Ik ben toch geen kind meer. Ik kan toch doen wat ik wil. Ik wilde vrij zijn, leven. Ik heb toch recht op een eigen leven? Uw moeder is bij u geweest toen u werd gearresteerd. Ik ben niet gearresteerd. Dat is me nadrukkelijk verzekerd. Ik ben twee dagen vastgehouden voor een verhoor. Wilt u een glas water? Graag. Heel graag. Wordt hier geïnsinueerd. U dat... wist dat de vrouw van uw werkgever ernstig ziek was? Ja. Wanneer hoorde u dat? De eerste dag toen ik op kantoor kwam. Van de boekhouder. Een glas water, alsjeblieft. Dank u. Drink u rustig. Wanneer merkte u dat uw werkgever speciale bedoelingen met u had? Richt u zich tot de jury? Protest! Toegestaan. Goed. Ik zal de vraag. Anders stellen. Toen u alleen op kantoor bleef om uw werk te doen, hebt u toen gemerkt dat meneer Fernando belangstelling voor u had? Ach, dat wist ik al eerder. Dat merkte een vrouw direct. Maar dat, dat wil niet zeggen dat er een verhouding was. Niet direct. Dat is er nooit geweest. Dat, dat, dat wilde ik niet, zolang zijn vrouw leefde. Aha. U lokt bekentenissen uit die er niet zijn. Dat deed de politie ook. Ik begreep in wat voor moeilijke omstandigheden meneer Fernando moest leven. Dat hij behoefte had aan contact... Ik heb geprobeerd hem te helpen. Uw werkgever is enige malen bij u op bezoek geweest. Ja. Hoeveel malen? Hij, hij kwam me halen om ergens te gaan eten. De vraag was... Twee of drie keer. Wanneer de laatste maal? Dat weet ik niet meer. Volgens de juffrouw waar u de kamer heeft gehuurd... twee dagen voordat mevrouw Fernando stierf. Dat kan wel. Volgens de juffrouw waar u de kamers heeft gehuurd... is er toen heftig gediscussieerd. Waarover? Hoe kan ik dat nou nog weten? Meneer Fernando is twee uur gebleven. We hadden verschil van mening... Vanuit eten gaan is niets meer gekomen. Waarover? Maakte hij avances? Was u... Ik begrijp u niet. Ik vraag of hij meer van u verlangde dan tot voor zijn bezoek. Twee dagen voor de dood van zijn vrouw. Ik heb al gezegd, niet zolang zijn vrouw leefde. Geen verdere vragen. Dank u. Ik begreep direct hoe ontzettend dom keer in was gelopen. Ach, dom. U sprak de waarheid. Ik heb dat later ontzenuwd. Ik weet heel goed wat voor indruk het maakt. Ieder handigheidje maakt indruk. Het wordt ook weer achterhaald. Waarom was alles en iedereen zo tegen die man? Het ergste vond ik zijn schoonzuster. Voor mij was het duidelijk. Wat vond u dan? Haar verklaringen. Haar verklaringen waren wel correct. Geraffineerd. Is voor mij zo helder als glas. Ik heb er later veel over nagedacht. Dat zogenaamde eerlijke gezicht. Iedereen geloofde wat ze zei. Ik voelde zuiver de haat die erachter zat, omdat ze is blijven zitten. Wij wisten daar alles van. De politie wist dat ook. Bij het vooronderzoek is men daar lang mee bezig geweest. Haar zuster heeft maanden voor haar dood op de mogelijkheid gezinspeeld dat zij misschien, na bijvoorbeeld een jaar, de vrouw van Fernando zou worden. Dat alles anders is gelopen, wil nog niet zeggen. Wie weet of zij haar zuster vermoord? Die mening is heel primitief. Waarom zou ze... En waarom Fernando? Gelooft u dat? Ik heb het tegendeel dikwijls genoeg beweerd. Ja, iemand heeft het toch gedaan? Ik ken de rapporten van de politie. Niet één keer is er nonchalant met de dingen omgesprongen. Het idee of de mogelijkheid van zelfmoord is ter degen uitgesponnen. uitgesprongen. Het komt toch? U hebt gehoord hoe ik tijdens mijn pleidooi daar diep op in ben gegaan. Er was geen bewijs aan te voeren. Immers uit het eerste flesje met de tien tabletten waren er acht gebruikt. Er waren dus nog twee over op het moment dat de dokter een nieuw recept uitschreef. Na drie dagen bleek het tweede flesje verdwenen. Het flesje is niet in de ziekenkamer geweest en de patiënt kon alleen het bed niet verlaten. Van het derde flesje zijn acht tabletten gebruikt en dat is door de verpleegster genoteerd. Ik heb de suggestie gedaan dat de patiënt het flesje uit de zak van haar man kon hebben genomen met tegen mij de verklaring van de verpleegster dat de zieke haar had gevraagd haar na het diner een tablet te geven. Dat was een uur voor haar dood. Ik weet het, u hebt u best gedaan. Dat zou ik ook voor de werkelijke dader gedaan hebben. Dus u... Ziet u, ik heb geen rust. Ik... Ik ben er zo vast van overtuigd dat er een vergissing is gemaakt. Hij heeft toch niet bekend. God, die man was echt niet zo'n held. Ten slotte waren er drie mensen in huis. Vier met de zieke mee. Er is gezegd. Dat ze tien tabletten heeft ingenomen. Of dat die haar zijn ingegeven. Dat staat wel vast. Het lichaam bevatte 220 milligram. Een normaal mens kan hoogstens 50 milligram per keer verdragen. Dus, moord. Zonder bekentenis. De jury beslist. Er waren in het derde flesje op de avond van de moord nog twee tabletten over. U zegt moord. Moord. Het is aan te nemen dat het tweede flesje... Ik bedoel hier als vaststaand aan te nemen dat die tien tabletten met opzet, ik herhaal, met opzet zijn gebruikt om te doden. Door wie? De politie was overtuigd. De jury niet. Ik, de schoonzuster Hermine, de verpleegster Fernando, wie? Hebt u Hermine wel eens gesproken? Ja. En waarom dat... hebt u mij dat niet verteld? Ik, ik had toch ik gezegd... Ik dacht dat het hem zou schaden. Dat beoordeel ik. Hij had mezelf gevraagd om nooit een woord over te zeggen. Wanneer? Wat geeft dat nou nog? Wanneer hebt u haar gesproken? Een week of vijf ervoor. Waarvoor? Wanneer? En waar? Ik ben naar het huis gegaan. Waarom? Uit nieuwsgierigheid. Ik had er zoveel over gehoord. Van, uh... Ja. Hij heeft er met mij over gesproken. In het begin heb ik er geen aandacht aan besteed. Maar later, toen ik erover nadacht, wel. Ik wilde het ook bekennen. Misschien zag ik naar een concurrenten. Waarom zou ik het niet zeggen? Hij had me min of meer beloftes gedaan. Ten slotte ben ik geen zestien meer en ik heb een en ander ondervonden. Het was niet zo dat ik wantrouwen had, maar... Hield u van Fernando? Misschien wel. Ik vond hem sympathiek. Er waren veel dingen om over na te denken. Ik had al een paar keer een desillusie gehad met een oudere man. En bovendien was zijn vrouw ziek. Ik had haar nooit gezien... Door luchtig overdenken kon ik niet. Natuurlijk wilde hij meer van me dan zogenaamde vriendschap. Waren dat de woordenwisselingen? Gedeeltelijk. Hij vroeg me of ik hem niet vertrouwde. En dan wordt het moeilijk. Het was voor mij geen spel. Een principe. Voor mijn part met een soort eigen belang. Als ik niet om hem had gegeven, was ik toch nooit naar zijn huis gegaan. Ik gebruikte een handigheidje. Hij was die dag naar de stad en zou niet meer op kantoor terugkomen. Er waren wat brieven die getekend moesten worden. En ik maakte van die gelegenheid gebruik om die naar zijn huis te brengen. Hij zelf begreep direct mijn bedoeling. De dag daarop zijn er ook wel een paar onaangename dingen gezegd. Nam hij het u kwalijk? Eerst wel. Maar hij was geen man om er lang over te zeuren. U ging dus naar zijn huis? Met mijn deusje voortje kon ik de afstand in tien minuten rijden. Ik deed er een half uur over. Doe ik iets verkeerd? Ben ik nerveus? Het is toch nog goed recht? Wat betekent het voor me? Betekent het zoveel voor me? Germaine. Oh, kent u mij? Ik ik, ik moet wat brieven afgeven. Meneer zou direct naar huis komen. Dat weet ik, hij is naar Parijs. Komt u binnen? Het was niet mijn bedoeling binnen te komen. Doe het toch maar. <tus> Zo leg ze maar op zijn bureau. Ja. Ik heb u nooit op kantoor gezien. Ik ben er ook nooit geweest. Oh. Dat u mijn zwager weet... heeft het over je gehad. Iets te veel misschien. Mannen zijn doorzichtig. Net kinderen wist je dat niet? Het was niet mijn bedoeling. Wat was u... je bedoeling dan wel? Ik, ik, ik wist niet dat meneer Fernando over me heeft gesproken. Dat heeft hij. Ik weet natuurlijk niet wat hij... Je weet dat zijn vrouw, mijn zuster, ernstig ziek is? Ja. Alleen maar, ja? Ik, ik hoop dat u begrijpt, begrijp alle dingen... De slechte het eerst. Vindt u mij slecht? Dom. Ik ben twintig jaar oude meisje. Ik heb geleerd dat het leven vele facetten heeft. Meer dan jij denkt of ooit van gehoord hebt. Jij speelt de rol van minares. Maar ik niet laat me uitspreken. Een vrouw van mijn leeftijd is meer dan dat. Ik ben niet alleen de schoonzuster van meneer Fernando. Ik ben ook zijn moeder, zijn zuster, zijn vriendin... En misschien ook. Zijn vrouw. Mevrouw, mijn tijd, mijn werk, dag en nacht zijn in dit huis aangewezen op liefde, opoffering en zichzelf wegcijferen. Maar ook aan een geweven tot een dek van mislukking, ellende en veel verdriet. Ben ik de oorzaak? Een enkele keer schaarse vreugde. Ik. Ik heb echt liever niet dat. Aan iedere liefde komt een eind. Een eind dat de jongeren niet accepteren. Jeugd houdt niet van een donkere dag. Die er altijd is. Die er altijd zijn zal. Altijd. Ik ben meer het huis uitgerend dan gelopen. Ik, ik wist niet wat ik moest beginnen. Mijn eerste gedachte was... Ik ga nooit meer naar kantoor terug. Had hij me bedrogen? Of loog zij? Ik kon die nacht niet slapen. Het was voor mij uiterst moeilijk mijn positie uit te leggen. Ik begreep tenslotte dat elk verstandig mens het met haar eens zou zijn. Er viel niets meer goed te praten. Dat bleek de volgende ochtend, toen hij me stond op te wachten. Ik moet zeggen dat hij niet onredelijk was. Hij maakte me duidelijk dat hij mij per se in geen enkel opzicht had voorgelogen. En ik liet me overtuigen. Ik bracht de eerste twee dagen een verwijdering. Toen zag ik het verdriet op zijn gezicht. Dom, had ze gezegd. Ik wilde dom zijn. Ik kon niet anders. Ik heb hem beloofd er nooit met iemand over te spreken. U bent de eerste. Een vreemde vrouw. Ze haten me. Mogelijk? Ze lijkt me een hardvochtige vrouw. Ik voel nog steeds een woede in me opkomen als ik denk hoe ze voor de rechter stond. Een en al koele berekening. Oh, ze speelde het prachtig. De vrouw in de jury knikte eenparig. Ik heb erop gelet. Ik hoorde nog zeggen... Ik kan me voorstellen dat een al wat oudere man een jong meisje kan begeren. Ik heb hem dat niet kwalijk genomen, ondanks de smartelijke omstandigheden. Ik heb dat verbloemd voor mezelf gehouden. Ik heb er zelfs niet over gesproken. Hij was me te lief en vooral te moedig. En dan plotseling... Maar de feiten blijven bestaan. Ik moet hier de waarheid zeggen. De feiten waren bezwarend. Al blijf ik in zijn onschuld geloof. Het is toch niet meer te herstellen. Wat wil je dan? Ik weet het niet. Ik zoek... Ik ga naar Parijs. Ik heb al te lang gewacht. Te lang gewacht? Waarop? Wij wachten meestal te lang. Nou, hoop me maar eens in mijn jas. Ja. Dank je. Ik ben te laat. Vanochtend om 11 uur had ik een afspraak met de dokter. De dokter? Oh, ik zal hem zeggen dat jij mij hebt opgehouden. Hm? Je bent laat, Goeie. Te laat. Twee telefoontjes van twee zieken, die vinden dat ik straks te laat kom. Maar ze weten niet hoe langer een ziektebeeld zich ontplooit, hoe beter je kan zien wat er aan te doen is. Die orchideeën doen het prachtig. Geef je ze je injecties. Ze zijn mooi. Die blauwe daar. Is die giftig? Hoor je me? Is die giftig? dat is alles wat te mooi is je kunt er ook alles in terugvinden liefde en haat genot verdorvenheid naar schoonheid het hele leven <laughs> ja zulke gedachten krijg je als je eenzaam leeft dan ontraag je denken in in wachttaal mijn vriend ja. Jij had bezoek. Het meisje kwam hier drie keer langs alsof ze je adres zocht. Ze kent je adres toch? Die witte daar, doorschijnend blank. Juist, dus uh, je praat liever niet. Oh, zeker? Dat kind is wadeloos, weet je dat? Dat heb je goed gezien. Kom je er helpen? Natuurlijk niet. De doodstraf is een schande in deze maatschappij. Wij vechten daar al jaren tegen. Een afschrikwekkend voorbeeld blijkt het niet te zijn. Gebeurt een moord dan dwang? Een dwang van binnenuit. Als het geweten een raderwerk is, dan staat het stil. Gelijk een klok zo dood. Oh. Het is een machtig wapen. Het niets... Ons filosofisch denken lost, lost haar probleem niet op. Fernando, wat wil ze nog? De waarheid, die mij ook prachtig speelt. Hoe handelde Fernando? Was hij maar het meisje te verliezen, als het nog lang zou duren? Wilde hij een lijden verzachten? De verdediging zou anders zijn geweest. Is onbesonnenheid onbezonnenheid het meisje in huis te nemen, direct na de dood van zijn vrouw? Hm? Ieder ander zou beter zijn geweest. Nu liet hij de wereld schokken. De raadsels bleven. Zijn schoonzuster, die direct vertrok alsof ze vluchtte. De verpleegster, een dag later. De opinie is niets waard. Of alles. Drie weken wonen ze daar samen. Jij gaf hem de raad. Ja, dat was ook de enige manier. Zijn schoonzuster kwam terug. Vijf dagen was ze hier toen het gebeurde. De brief bij de politie. Anoniem. Dus vraag. Door wie? Heb jij gedacht aan het meisje? Zeker. En? Dat doe ik nog. De spijt leidt tot vreemde dingen. Misschien. Ze woont weer bij de ouders. Hoe weet je dat? Nou, iedereen weet dat, hè? Natuurlijk. Waar is ze heen? Ze reed hier voorbij. Volgens haar zeggen naar Parijs. De schoonzuster woont hier, in het huis dat zal als haar eigendom beschouwen. Maar wat blijft er over? De verpleegster, voor beide partijen en de rechtzaal duchtig aan de tand gevoel. Meneer de officier, waaruit leidt u af dat meneer Lefebvre verliefd was op meneer Fernando? Dat is moeilijk te beantwoorden. U zegt het was duidelijk dat meneer Lefebvre verliefd was op meneer Fernando. Hoe merkte u dat en wanneer? Toen ik er een week was. Hoe? Aan de reacties. Welke reacties? Dat weet ik niet, je merkt het. Overigens geen wonder, meneer Fernando was erg charmant. Erg charmant, zegt u. Op welke manier? In alles. Beleefd... Ook tegen u? Ja. Anders dan tegen madame Lefebvre? Als Hermine lekker gekookt had... Hermine? Stond u op zo'n intieme voet? De laatste weken dat ik er was, wel. U was er in het geheel drie weken. Wanneer begon u elkaar te tutoyeren? Het was iets langer dan drie weken, bijna een maand. Het ging van haar uit. We hadden de hele dag met elkaar te doen en... Ja. Het ging vanzelf. U zei als Hermine lekker had gekookt. Dan gebeurde het wel. Ja. Hij bedankte haar altijd. Hield haar hand vast. Van die kleine dingen. Waar u bij was. Aan tafel. Ik keek dan altijd naar haar gezicht. Als vrouw merk je dat. Verder niet. Wat bedoelt u? Een kus achter de deur. Oh nee, beslis niet. In feite dus geen enkel duidelijk bewijs dat er een verhouding bestond tussen beklaagde en bedamme Lefebvre? Dat heb ik nooit gezegd. Protest, stelt u de vraag anders. Er was geen sprake van enige intimiteit? Dat heb ik nooit gezien. U zag alleen reacties. <hums> nooit een mededeling in een vertrouwelijk gesprek? Bedoelt u over haar zwager? Zo ongeveer. Er is nooit een woord over gezegd. Het is dus meer zo dat u uw fantasie liet werken op dat punt. Dat kan wel zijn. U bent... U bent dertig jaar. 32. Het moet in uw beroep veelvuldig voorkomen dat men u in vertrouwen neemt. Dat gebeurt dikwijls. Heeft madame Lefebvre u wel eens mededelingen gedaan die van vertrouwelijke aard waren? Nee, nooit. Dank u. Geen verdere vragen. Het woord is aan u, meneer advocaat. Er zijn aanwijzingen te over dat u zich voortreffelijk van uw hulp hebt gekweten en de patiënten van veel nut bent geweest. U... Uh... Moment. Uw aanstelling is tot stand gekomen via een bureau? Het bureau waarbij ik ben aangesloten. U werkt uitsluitend particulier? Ook wel in de kliniek. Dat hangt van de omstandigheden af, als men mij nodig heeft. De particuliere praktijk is voordeliger? Absoluut. Ondanks de provisie die u aan het bureau betaalt? Ondanks dat. Was u tevreden over het salaris dat u in het huis van Fernando verdiende? Zeer tevreden. De afspraak was dat u per week één vrije dag zou hebben? Dat was de afspraak. Een vaste dag? Niet bepaald, het is geregeld. Het is voorgekomen dat u twee dagen wegbleef, klopt dat? Dat, dat is wel gebeurd. De dag voordat u vrijnam, dan stuurde u een telegram. Dat is wel gebeurd, dat kan. Protest! Op grond van... De bedoeling van de vraag ontgaat mij heeft met de zaak niets te maken. Vraag is toegestaan. Aan wie stuurde u een telegram? Aan een kennis van me. Een vriend? Een vriend, ja. In Parijs? Ja, daar woon ik. Ruud Amsterdam. Nummer 90? Ja. Uw telegrammen gingen naar datzelfde adres. Ik begrijp niet. Ja, mijn vriend maakte tijdelijk gebruik van mijn kamer. De concierge wist daarvan. Ik begrijp niet. Dus zat uw vriend de sleutel van uw kamer? Ja, natuurlijk. Niet van de buitendeur. Daar was de concierge voor. Uw vriend ging al dus de concierge altijd tegen vier uur in de middag weg en kwam tegen half vijf in de nacht terug. Dat was alleen als hij werkte. Als kelner. Als kelner, ja. Wist u waar hij werkte? Protest. Protest toegestaan. Hebt u er nooit aan gedacht uw vriend te telefoneren in plaats van een telegram te sturen? Daar heb ik nooit aan gedacht. Ik, ik, ik wist niet op welke tijden hij thuis was. Ik, ik wist ook niet wanneer hij werkte. Ik, ik begrijp nog steeds niet. U ontving uw salaris contant? Ja. U bent spaarzaam? Ik geef nooit onnodig geld uit. Kunt u een verklaring geven waarom u de laatste keer dat u een vrije dag opnam... Dat was de dag voor de dood van uw patiënten. Zo laat op uw post terug was... Mag ik opmerken dat deze vraag al is gesteld? En niet in deze vorm. En beantwoord. Getuige kan een antwoord geven. Ik moet even nadenken. Denkt u rustig na. Hoe laat ging u de dag ervoor uit Arpagon? Zoals altijd. Met de trein van tien uur. S'morgens? Ja, s'morgens. De trein doet er een uur over. Ik ging niet direct naar huis... Ik wist dat mijn vriend tot ongeveer één uur sliep. Tegen die tijd ben ik dan ook thuisgekomen. U wist dus dat uw vriend die nacht had gewerkt? Dat wist ik. Ik had een brief van hem ontvangen. In Apagon? Ja. Uw vriend had u gevraagd te komen. Ja. Toch stuurde u een telegram. Dat was mijn gewoonte. Mijn vriend vroeg mij daarom. Hij moest tenslotte weten of ik weg kon met het oog op de patiënten. Er was die dag geen enkel bezwaar tegen... omdat mevrouw Fernando tamelijk goed was. Althans iets slechter dan anders. Hermine... Gaf ook direct toestemming. Ik herinner me nog dat ik de ochtend daarop. Dat, dat, dat was de dag, de dag dat s'avonds de dood plotseling intrad. Dat ik me toen verlaat had. Ik had die ochtend, die, die laatste ochtend, een erge hoofdpijn. Omdat. Omdat mijn vriend door zijn werk zeer laat thuis kwam. En ik, ik op hem wachtte. Van slapen kwam dan ook weinig terecht. En? en? Dat was de reden waarom ik later. Een trein later. Om deze details heb ik niet gevraagd. Uw vriend schreef u een brief en u antwoordde met een telegram. Hoeveel brieven heeft uw vriend geschreven? Hoeveel? Ik... In de tijd dat u in Arpagon werkte. Dat, dat weet ik niet meer. Ik... Veel brieven? Nee, niet veel. Wend u zich tot de jury. Dank u. De dag dat de dood van uw patiënten intrat. De dag dus dat u smorgens een trein later had genomen. Werd de lunch toen zoals gewoonlijk om één uur gebruikt? Ja. Het, het zal één uur geweest zijn. Wie bracht haar de lunch? Ikzelf. Waaruit bestond die? Een zacht broodje, glas melk. Warme melk? Nee, nee. Geen soep bij de lunch? Ja, kopje soep. Wat voor soep? D dat weet ik niet meer. Meestal was het gebonden soep. Gebruikte u en madame Lefebvre die soep ook? S soms wel. Vertelt u verder wat er die dag gebeurde? Het was een dag... Zoals alle anderen. Niets wees erop dat de patiënten minder goed zou zijn. Alleen meneer Fernando kwam eerder thuis dan gewoonlijk. Hij ging direct naar zijn bureau en er werd later gedineerd. Ik moet nog vertellen dat ik na de lunch linnengoed heb uitgezocht... ...omdat de volgende dag de bedden gedaan moesten worden. Om vier uur, toen de winkels open gingen, heb ik boodschappen gedaan. Vlees gehaald, groenten. We aten die dag asperges. Daarna ben ik alleen nog in de keuken bezig geweest... Ik herinner me dat ik wat heb getreuzeld, omdat het toch later zou worden. Tegen half acht ben ik de zieken gaan helpen. Kussens opschudden, dagelijks recept. Mijn patiënte heeft alleen gegeten. Dat deed ze altijd heel langzaam. Toen wij kwamen om het servies weg te halen... Wie, wij? Ik en... en Hermien. Alles scheen heel normaal. Is er niets gezegd? Jawel. De patiënte zei zelfs dat ze meer had gegeten dan anders. ...dat het haar had gesmaakt. Ook vroeg ze mij het medicijn klaar te maken. Ik vroeg toen of ze niet liever een half uur zou wachten. Dat herinner ik me. Toen ik later in de slaapkamer terugging om te vragen... ...was ze dood. Had u meneer Fernando om het medicijn gevraagd? Nee, beslist niet. U wist dat de zieke toen u in de keuken de afwas deed... ...een vruchtensalade is gebracht. Dat heb ik gehoord. Weet u door wie? Dat heb ik niet gezien... Weet u of er van de vruchtensalade is gegeten? Door. Ik hoorde later dat er niet van was gebruikt. Wist u dat maximaal per keer één tablet van het medicijn mocht worden ingenomen? Natuurlijk. Wist u dat op de dag van de begrafenis van uw patiënten... uw vriend een bar opende op de Place Blanche in Parijs? En herinnert u zich nog dat u uw vriend de kelder die uw kamer gebruikte... de laatste keer dat u hem bezocht een bedrag van 15.000 francs hebt gegeven? De zitting wordt verdaagd en verzoekt om een schorsing van 30 minuten. dame de verlaat juist haar huis. Ze kijkt nooit deze kant uit. Ze heeft datzelfde autootje in dezelfde kleur als het meisje Germijnen. Alleen het nummer is anders. Waar je al niet op let. Het is een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Het is Orchidee. vier weken. Ze doet elke ochtend haar boodschappen. Ze rijdt minder wild als dat meisje zou meiden. Nu, op weg naar Parijs. Wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik tegen de dood? De overlevenden hebben altijd gelijk. Alles slijt naar de dood. Rood licht. Altijd is er rood licht. De dood wil je tegenhouden, het geweer bij de voet. Je verdedigt de laatste barricade op weg naar het niets. Maar de bul staat klaar. Wat doe ik eigenlijk? Hij is dood. De dood is eigenaardig. Misschien niet afschrikwekkend, maar onlogisch. Systeemloos. Hij glimlacht te beleefd. Hij is overal, vlak naast me. In het bloed, het merg, in de toevoer van lucht. Hij houdt zich als een acrobaat in evenwicht op het koord hoog boven de arena. Zonder vangen.